Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeesters zijn bang dat het een onrustige jaarwisseling wordt. De voorzitter van de veiligheidsregio zegt dat het nu allemaal meevalt... qua meldingen van bijvoorbeeld vuurwerkoverlast. Maar hij is bang dat mensen door alle coronaregels... hun opgepotte emoties ergens kwijt moeten met oud en nieuw. En ook de politie maakt zich zorgen. Als het echt uit de hand loopt, grijpen agenten hard in. Dan kunnen ze zeg maar gebruik maken van hun noden. Weer. En dat betekent dat ze tot zware geweldsmiddelen mogen overgaan. U bedoelt dat ze een dienstwapen trekken? Dat, niet alleen, dat ze zelfs een dienstwapen zouden kunnen gebruiken als ze daarmee denken hun eigen lijf te kunnen redden. Ja. Daar waarschuwen we voor, want dat is iets wat niemand wil. Dat willen wij niet als politie. En ik kan me niet voorstellen dat jonge luiden die op, op pad gaan dit ook beogen. Nee, er is nog altijd geen Brexit deal. Al sinds gisteravond wordt er gezegd dat het bijna zover is. Er wordt nog altijd aan de tekst van de deal geschaafd. Een Brexit-announcement is expected in de komende uren. Als de signs van London en Brussel dat een deal is close. Wacht is op een laatste telefoontje tussen premier Boris Johnson en EU-baas Ursula van der Leyen. En dan kan de deal gepresenteerd worden. Tientallen beveiligers op Schiphol slepen hun werkgever voor de rechter. Ze zijn een tijdje geleden overgeplaatst naar een ander bedrijf. En dat heeft er bij allerlei roosterafspraken drama uitgegooid. Volgens de vakbond moeten de beveiligers zich nu in allerlei bochten wringen om werk en privé te combineren. Het is allemaal wild, wild, wild wat de mensen nu willen hebben. Deze poelier heeft het er maar druk mee. Hij heeft nog nooit zoveel verkocht als dit jaar. Niemand kan uit eten en dus loopt het wildstoofpotje van Fred de poelier supergoed. Vorig jaar voor kerst moesten we één keer per week 100 kilo maken. En uh, dit jaar met kerst twee keer per week 100 kilo. En ook restaurants zitten niet stil ondanks de lockdown. Deze tent in Emmeloord verkoopt heel veel afhaal Kerstmuntjes. Wij hebben zelfs het bordje uitverkocht uh, op de site kunnen zetten. Dat hadden we natuurlijk nooit uh, verwacht van tevoren. Dat we dat dit jaar nog zouden zeggen... Dat het weer, het wordt vanmiddag op steeds meer plekken droog. De zon kan er ook nog even bij komen en het is een graad of 7. Morgen een mix van wolken en zon. Aan de kust kan dan een bui vallen en het wordt een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland is de N242, middenmeer Alkmaar, dicht tussen Heerhugowaard en de ring Alkmaar. Dat komt er een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goed dat je luistert naar het programma 2020 onder controle. In dit eindejaarsprogramma neem ik, Jelmer Koper, samen met mijn sidekicks jou als luisteraar mee door een bewogen jaar. Want alleen samen krijgen we 2020 onder controle. Mensen. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. We moeten strenger zijn voor onszelf en strenger zijn op ons eigen gedrag. Terwijl de de reedsregio-Kennemerland besloten heeft om een oproep te doen om niet naar het strand te komen. Ja, dat is jammer, maar uh, het is niet anders. We kunnen hen niet vragen om voor ons te blijven dweilen als we zelf de kraan open laten staan. En ik zeg eerlijk tegen alle jongeren van Nederland. Misschien moet er de komende tijd nog een tandje bij. Jongeren betalen een ongelooflijk hoge prijs voor de coronabeperkende maatregelen. Het gaat niet slecht, maar zeker... Ook niet goed genoeg. Niet normaal maken wat niet normaal is. We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high. Toch prachtig om met uh, de stem van Frank Sinatra het tweede uur in te komen van uh, twee, 2020 onder controle, moet ik het wel eens goed zeggen. En uh, Lucy, jij bent natuurlijk ook nog steeds gezellig. Ja, ik ben. Ja, ik ga ook voorlopig even nu. Ik vind het zo gezellig weer. Ja, een toch? Ja, ja, ja. ja. Moeten, Echt, we, vaker moeten doen. we vaker doen? Dat, uh, dat is een goed voornemen voor 2021. Gewoon lekker samen radio blijven maken voor de luisteraar, want uh, daar doen we het uiteraard voor. Ja. Zet hem Zandvoort. Uh, via www.zfmstandort.nl kun je ook via de webcam meekijken. En heb jij nou nog een leuk verhaal uh, van 2020 wat je ons echt even wil vertellen. Dan kan je ook bellen naar de studio uh, of dat even achterlaten via een WhatsApp -je 023 573 0393. Maar goed, we zijn in aanbeland in de tweede uur van 2020 onder controle. En zometeen om half twee is hier de burgemeester de gast in de studio. Hij, hij heeft naar de studio kunnen komen, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, met hem uh, uh, gaan we straks terugblikken op 2020. Vooruitblikken op de jaarwisseling, op het nieuwe jaar. En uh, gewoon een, een, een, ja, een mooi gesprek hebben. En, uh, ja, dat hoop ik. Dat tenminste. hoop ik ook. Maar dat gaat vast lukken. Dat gaat, dat gaat vast lukken, dat inderdaad. Gaat. Als, uh, nu u dat zegt. En, uh, zometeen hebben we het nog even over iets anders opmerkelijks wat ons bezig hield in uh, 2020. Dat zijn namelijk toch wel die vele demonstraties, ondanks alles. Ja. Het moet toch even besproken worden, dus dat gaan we dan uh, zo zeker even doen. En uh, ja, goed dat je luistert naar 2020 onder controle. En dit is een van mijn favoriete kerstnummers. En ook die van Lucy. Ja, jawel. Jawel. Ja, ja, ja. ja. Feliz Navidad van José Feliciano. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Romero, Paco y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. We bij dit nummer Lucie, gaat, uh, gaat het volume bij jou altijd wel even omhoog ja, als je ja, uh, ja, op de fijnheid voorbij komt inderdaad. Uh, Feliz Navidad ja. van uh, José Feliciano. Word... Ja. En uh, ja, je schrijft natuurlijk met een J, maar dan heb ik er echt ingestampt gekregen dat dat zo uh, uitgesproken is. Ja, ja, ja zeker. Uh, dan toch gaan we even over naar wat serieuzer onderwerp, want ja, 2020 was het jaar waar de zorg onder druk stond. Uh, waar, waar de extreme weer werden uitvergroot, Dat mag je wel zo zeggen. Uh, ja. De polarisatie was aan de orde van de dag. En uh, dat kwam dan tot uiting in de vele demonstraties. We hebben in juni natuurlijk... Uh, of in mei uh, de Black Lives Matter uh, demonstraties, demonstraties gehad. gehad. Ja. Naar aanleiding van uh, politiegeweld in de VS. Ja. Dat uh, on onterecht, een... politiegeweld, uh, tenminste. Dat, dat werd zo uh, gezien. Nou, dat uh, was ook inderdaad wel zo, toch? Je hoeft niet zo ja, extreem nee. geweld te gebruiken nee, bij precies. een arrestatie. Nee, precies. En uh, daar zijn natuurlijk ook in Nederland uh, verschillende gevallen van geweest. Of die zijn er nog altijd. Mensen die zich, zich gediscrimineerd voelen. Gewoon om wie ze zijn, hoe ze eruit zien. En omdat ze een kleurtje hebben, ging het hier dan vooral om. De uh, Black Lives Matter-beweging uh, kwam ook op in Nederland. En in juni uh, veroorzaakte dat interessante beelden in Amsterdam. We, kon, we kunnen dat, dat beeld ook wel onthouden van 2020. Die volle dam. Uh, midden eigenlijk... Ja. Ja, het was wel ook, de corona, dag, het was ook wel de dag van de grootste versoepelingen. 1 juni. Maar ja, het was toch een beetje voor veel mensen... Veel, die, veel, veel mensen komen. begrepen het niet... En uh, ja, er waren allemaal acties daarna met het uitzwijgen van Halsen, maar nou ja, Ze zitten nog steeds, dus uh, ja, ze <laughs> die blijven er nog even zitten. Een stevige, stevige zitten. stoel. Ja, een stevige stoel zeker. Uh, en ook uh, uh, de, zeker voor, voor zo'n sterke vrouw in Amsterdam. Uh, daar, daar zou je trots op mogen zijn, maar dat uh, even, even, ook, even dat daar gelaten. Uh, de vele demonstraties, maar ja, ik had het net al even, de zorg staat onder druk nu ook weer afgelopen week. Gewoon alle planbare zorg afgeschaald. En inderdaad wat de persconferentie of de toespraak van Rutte ook al een beetje impliceerde. Met de geluidsdemonstraties daarbuiten. Hoe heb jij dat meegekregen vorige week? Nou, ik heb zitten kijken en uh, ja, natuurlijk uh, zijn altijd mensen die tegen zijn en dat dat op deze manier gebeurde. Ja, ik heb er niet zo gek veel last van. Wat ik leuk vond, want de volgende dag was dat hij één pan kwijt was... en dat de brandweer de pan ging zoeken. In ja, de... ja, ja, en dat, dat is trouwens een heel leuke... nu je dat, nu je dat pannetje toch aanhaalt... <laughs> om het toch nog een beetje luchtigheid te geven... dit onderwerp. Uh, die pan is nu serieus een zoektocht naar begonnen... omdat het uh, museum in Den Haag... volgens mij... Uh, is een die speciale expositie... Uh, begonnen over... Uh, het coronavirus, dus... 2020 en het coronavirus. En ja, daar hoort die pan natuurlijk van zo'n demonstrantie wel bij. Dus jij hebt er ook nog wel één. Ik heb er nog. Heb je daar ook mee gaan slaan voor het. Nee, dat wil ik wel doen. Ik bedoel. En het werd voor veel duidelijk. Hij is nog niet gevonden, begrijp ik. Dat weet ik niet. Dat kunnen we straks natuurlijk altijd even nazoeken, maar. Het pannetje is vermist in ieder geval. Dus, uh... ja, ik, ik zag wel het pannetje gaan. De, de... Ja, de, de, het is geregistreerd. De laatste beelden waren dat inderdaad. Het gezien. Ging geschieden... wel heel leuk. Het laatst gezien in de mensen in die man zijn handen. Ja. Maar goed. <laughs> maar goed. Inderdaad. Dat waren de demonstranten die dan ook vaak gelineerd zijn aan uh, viruswaarheid. Uh, die ja. uh, tot, voor, tot begin het jaar nog viruswaanzin. Nou ja. Hè. Ja. Ja. Dat dan kan je bedenken wat je wil. Het, uh... Kijk, dat het, het corona is dat mensen eraan over. Kijk, ik, ik zou daar het volgende over willen zeggen. En ik denk dat uh, veel mensen daar op zich wel in kunnen herkennen. Uh, namelijk, dat je natuurlijk gewoon een groep kan hebben. Uh, die eerst nog wel serieus had genomen kunnen worden. Uh, als ze gewoon met redelijke argumenten kwamen. Uh, kritiek. Ja. Want ook echt op re rechte kritiek. Bijvoorbeeld op die werking van mondkapjes of. De vaccinatie, dan uh, bijvoorbeeld dat je daar extra druk achter zet, dat er goed naar gekeken wordt. Nou ja, wie is daar uh, niet uh, tegen, niet voor zeg maar. Ja, uh, maar goed, voor. als het dan aankomt op op een gegeven moment uh, heel asociaal politici gaan bedreigen, schreeuwen en weet dat ik het wat. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. En zeker ook het geweld wat daarmee gepaard gaat. Is uh, dat, de, de, dat is uiteindelijk waardoor zij in ieder geval. Waar het bij demonstranten natuurlijk altijd misgaat. Waar je dan het draagvlak eigenlijk verliest. Ja. We hebben het ook gezien bij de boeren. Een bepaald deel van de boeren sluit zich aan bij een Farmers Defense Force. Die politici bedreigen met een doodskist. En dat kan allemaal ja, en zo. Dat, dat, dat, was ook in, uh, dat is geen goed, uh, goed plan. Dat was ook in uh, 2020. Nou goed. Een heftig jaar ook wat dat betreft. Ik denk dat 2021... Ja, wat verwacht je eigenlijk op dat vlak? Uh, want er nou, komen natuurlijk voor... weer verkiezingen aan. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Nou, wat ik ervan verwacht... Ja, ik hoop dat, uh, dat het een beter jaar wordt dan 2020. Dat is natuurlijk wat iedereen wil. Maar uh, ik, ik, ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Want het is allemaal zo vreselijk onzeker. Dat vaccin gaat komen, maar is het vaccin betrouwbaar? Uh, er zijn er ook de meningen over verdeeld. Ook bij doktoren. Ik weet het niet. Uh, ja, weet je? Ja. Ik heb echt geen de, de, idee. De, de, de mensen in Nederland, en ik denk wel, dat verwacht ik. Uh, wat betreft de verkiezingen dan. Iedereen is nu zo ontzettend politiek betrokken. Of tenminste, nou ja, iedereen kijkt naar de persconferentie. Dat, dat is waar, je, waar de macht zit, hè, zeg maar. Ja. En straks in maart heb je te kiezen over de macht. Ik denk dat de opkomst echt uh, ongekend groot wordt. Ja, ja, dat denk ik ook. En ja, dat is natuurlijk vreselijk uh, impopulair... Populaire juist. Ja, ja voor sommigen wel, voor sommigen niet. Nee ja, dat, ja, dat, dat blijft dat, altijd. Dat blijft eh, altijd. Maar, dat, je, je weet niet waar het naartoe gaat. That's life, that's, that's, life that's politics. <laughs> ja, ja, politiek, het is politiek. Ja, dat, dat is politiek. Nou goed, uh, wij gaan in ieder geval weer even een muziekje draaien. Hier is het nummer uh, Father and Son van uh, Yusuf en Cat Stevens. Hier op ZFM Zandvoort in het programma 2020 Onder Controle.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 to go. You find the girl Stevens waren dat hier op ZFM Zandvoort natuurlijk. En ja, het is weer even tijd om wat positiviteit erin te brengen, wat hoop. Dus een weetje nummer drie van deze uitzending. Het is een unieke gebeurtenis wat de komende dagen gaat gebeuren. Namelijk Jupiter en Saturnus staan de komende dagen zo dicht bij elkaar dat ze bijna één lijken te worden. Wie het fenomeen deze kerst wil aanschouwen moet hopen dat de bewolking zoveel mogelijk beperkt blijft. Uh, en dat is de komende dagen in het grootste deel van Nederland het geval. Dus ja, iedereen de komende dagen opletten. Richting het uh, avonduur, richting de nacht. Een mooie kerstnacht tegemoet. Met de vele andere natuurfenomenen die we in 2020 hebben gezien. Blijft dit, dit toch wel uh, nee, een, een mooie speciaal. afsluiting. Een speciale afsluiting eigenlijk. Ja, dat is het gewoon. En uh, met, met die natuurfenomenen, de natuur, blijft het toch wel de mooiste tijd van het jaar. Oh, It's the most wonderful time of being. With the with Ja, dat was hem alweer. De Pentatonics. Daar ben je ook wel fan van, toch, Lies? Ja, ik vind ze helemaal geweldig. Dus ze ze ja. maken allemaal verschillende soorten covers. En dus ook deze. Ja, It's the de de de most beautiful. wonderful time of the year. Echt helemaal. En uh, dat naar aanleiding natuurlijk van het natuurfenomeen. Wat dit weekend uh, te ja. zien is. Uh, we kregen net even een tip. Dan moet je wel naar het westen kijken. Dat is wel belangrijk. Dus er zit de hele tijd een kant op te kijken. En dan denk je, ik zie niks. En er niks. Je, moet wel, of je zo. moet wel naar ja, het westen nee. kijken. Dus mooi, uh, mooi naar het strand. Uh, de burgemeester is inmiddels al de studio binnengekomen. Uh, maar, maar voordat we zo meteen naar het interview met uh, hem gaan... Uh, uh, Lucie, heb jij misschien nog iets uh, wat je de luisteraars zou willen meebrengen? Deze kerst en voor volgend jaar. Uh, ja, uh, ja, een hele gezellige kerst gewoon. Zo, zo, maak het zo gezellig mogelijk. En uh, voor het nieuwe jaar, ja, ik hoop dat, uh, dat de vrijheden weer een beetje terugkomen. En uh, ja, maken we er iets moois van. Voor zover dat mogelijk is dit, uh, deze kerst een oud en nieuw. Ja, inderdaad. En dat, dat hoop ik inderdaad ook voor jou, Lucie, en voor iedereen die luistert. En uh, met hen, hun familie en dierbaren. Dat 2020 een beter jaar mag worden. 2020, 2021 21. een beter ja, je jaar wil je hem mag worden. Gaan we doen? Nou, niet nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon door naar <laughs> volgend jaar. zijn helemaal klaar mee met 2020. <laughs> we gaan, uh, we gaan uh, even naar muziek. En dan hebben we zometeen uh, de burgemeester uh, aan de microfoon. Uh, uh, en uh, dat doen we met dit nummer, de uh, overgang van. Uh, Charles Asnavoort, ik vond het ook wel mooi om hem nog even te draaien in deze uitzending. Want hem uh, hebben we ook moeten kwijtraken in 2020. We dus zijn hem is ook kwijtraakt, ja. Heel een, een artiest die tot het laatst nog uh, enthousiast... Ja, optrat. Ik heb een tijd dat de 20 jaar niet kunnen kennen. Mijn maak in dit tijd...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 Adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon martre semble triste et les lilas sont morts. Als, als naar voren. Prachtig nummer. Labo Hemmen hier op ZFM wordt in het programma. 2020 onder controle en inmiddels is uh, de, onze burgemeester David Molenburg aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, ja, de, goed dat u uh, naar de studio uh, bent gekomen, want uh, we hebben wel wat te bespreken over 2020, denk ik zo. Ja, ik denk het wel. Het was uh, een, een, een, geen onbewogen jaar om het zo te zeggen. Nee, zeker inderdaad uh, niet. Uh, ja, en ook uh, 2020 is daarmee ook uw eerste uh, volle jaar als burgemeester van uh, ons dorp. Uh, ja, Wat is u al met al eigenlijk het meest bijgebleven van het afgelopen jaar? Nou, dat, dat is eigenlijk de, de hele uh, verloop van het jaar. En ik herinner me dat wij in uh, januari, februari um, met een aantal burgemeesters in, uh, in Utrecht bijeen waren. En toen kwam eigenlijk voor het eerst het bericht door van het virus wat in China zich ontwikkelde. En dat werd afgezet tegen um, ja, andere virussen die soortgelijke ontwikkelingen hadden doorgemaakt. En toen was nog heel ongewis wat dat zou gaan betekenen. Ja. Um, en een maand later zaten we in een lockdown. En um, in, die, in die toen intelligente lockdown, zoals dat heette. Nou, en hoe snel dat gegaan is... Ja. en hoe we toen hebben moeten zoeken... ook uh, ja, hoe we daarmee om moesten gaan. En, en nou ja, iedereen die daarbij betrokken was... Uh, maar ja, ook ondernemers, inwoners... iedereen zag zich plotseling voor een, voor een situatie geplaatst... waar we eigenlijk uh, totaal uh, uh, ja, onwetend over ja. waren. Dus, maar ja. de snelheid waarmee dat ging... Um, en hoe de wereld toen veranderde, dat zal mij altijd bijblijven. Zeker. Nou ja, dat, dat is inderdaad wat velen met u zullen delen. Uh, de, deed dat ook iets persoonlijk met u? Uh, ja, voor, voor uw omgeving persoonlijk? Uh, hoe was dat voor u als burgemeester? Nou ja, het, um, het, het rare is dat je hebt als burgemeester verschillende taken. Um, en een van die taken is uh, eh, dat je bij crisisbeheersing moet je er staan. Nou, daar word je voor getraind en uh, daar krijg je opleidingen voor... En aan de andere kant is de burgervaderrol. En die burgervaderrol kent verschillende kanten. Die, uh, die heeft, ja, een, ik noem dat een beetje de zachte kant van het burgemeesterschap. Mm -hmm. Dus dat zijn de sociale activiteiten. De, het, het langsgaan bij mensen die honderd worden. 60 jaar gebruiksparen, uh, openingen. Nou En dat viel voor een belangrijk deel weg. En dat is juist het stuk van het burgemeesterschap... waar je ook heel veel leert en waar je heel ja. veel hoort. Als beginburgemeester, als je een uur bij mensen op bezoek bent... die 60 jaar getrouwd zijn... Mm -hmm krijg je gewoon geschiedenisles. Ja. Vaak zijn dat mensen die hun hele leven hier al wonen. Ja, en als je dan start, uh, dan krijg je daar heel veel van mee. Dus ik, ik vond het heel jammer dat dat stuk voor een belangrijk deel wegviel. Gelukkig hebben we dat wel weer kunnen invullen. En ik pak dat ook weer wat, wat kleinschaliger op. Ik ga uh, wat meer één op één op bezoek bij mensen als dat kan. Maar um, ja, dat, dat, dat dat wegviel, dat vond ik uh, zwaar te verteren ja. in die tijd. Zeker. ja En uh, u haalde net al even aan... Uh, dat u zich echt als een soort burgervader voor de standvoorters heeft opgesteld. Dat deed u ook meerdere keren in een vorm van een open brief. Uh, wat wilde u daarmee eigenlijk uh, bereiken? Of uh, had u daar een bepaald doel mee? Ja, je, wat je zag is dat uh, eigenlijk elke burgemeester... op zijn of haar manier zocht naar een wijze van communiceren... die ja, past bij jezelf, maar ook past bij de omgeving. En uh, ik merkte dat... Um, we hebben dat toen één keer via zo'n open brief gedaan waarbij ik gewoon ook uitleg probeer te geven... Um, over ja, de maatregelen die genomen moeten worden... waarom dat noodzakelijk is... Um, maar ook mensen een hart onder de riem steken. Want uh, ja, of je nou ondernemer bent... Of, of, of bewoner van Zandvoort... iedereen zit in hetzelfde schuitje. Um, en de maatregelen die genomen worden... dat zijn vaak maatregelen waar goed over nagedacht zijn... en die niet makkelijk zijn. Um, dus ja, ook door middel van die manier van communiceren... en ik merkte dat de respons die ik daarop kreeg heel goed was. Je zag ook burgemeesters die heel veel... Uh, chatspreekuren via Facebook uh, uh, deden. Maar goed, wat je dan vaak ook ziet... is dat een heel klein groepje dan... heel bepalend is voor hoe zo'n chatgesprek verloopt. Okay. Uh, en ik merkte... omdat de Zandvoortse krant natuurlijk ook heel goed gelezen wordt... en we hem daar ook afdrukten... Uh, ja, dat daar goede reacties op kwamen. Dus op die manier communiceren... Uh, paste in ieder geval bij de situatie. Oké. Okay. En uh, hoe kijkt u terug op de zomermaanden? Want uh, daar, uh, daar gebeurde ook van alles... En, uh, waar alles uiteindelijk toch weer een beetje normaal leek toen die hele drukke, met die hele warme dagen... dat iedereen dacht van, nou, we mogen niks, we gaan weer massaal naar Zandvoort. Ja, dat is misschien goed om, daar, om dat nog even eerder te, te trekken. Dat was op het moment dat uh, eigenlijk alles op slot ging in het land... toen kregen we ineens een heel mooi weekend. Ja. En dat was eigenlijk helemaal aan het begin van de, van de crisis. En wat wij zagen was dat er heel veel mensen naar Zandvoort kwamen. Maar ja, dat, dat hebben we vaker. Dat gebeurt natuurlijk eh, graag. We, we verwelkomen iedereen met open armen. Um, maar er was nog heel veel op dat moment heel veel onbekend ook over het virus. Dus er ontstond terecht ook heel veel onrust. Ja, die mensen komen allemaal hier naartoe. Wat betekent dat? Brengen die allemaal dat virus deze kant op? Um, ondertussen waren we ook in een situatie terechtgekomen... Uh, dat we allemaal onder de paraplu van de veiligheidsregio's gingen werken. Waardoor we in Zandvoort niet meer helemaal zelfstandig ook allerlei beslissingen konden nemen. Dat moesten we in overleg met de negen burgemeesters in de veiligheidsregio doen. Um, en daar hebben we heel veel van geleerd. Want je zag toen dat op dat moment we hele zware maatregelen hebben moeten inzetten. Bijvoorbeeld het sluiten van parkeerplaatsen of het afsluiten van de wegen. Ja. Maar dat doe je natuurlijk liever niet. Want ja, je wil als dorp gewoon eigenlijk ja. iedereen welkom heten. Want daar ben je zandvoort voor. Iedereen ja. is hier welkom. We verdienen ons geld van de mensen die van buiten hier naartoe komen. En aan de andere kant, eh, op het moment dat je wegen afsluit... betekent dat ook heel veel voor je bewoners zelf. Want op het moment dat je iemand buiten sluit, dat hij hier niet naartoe kan... Ja. sluit je in feite ook mensen binnen die vervolgens ja eh, slecht weer het dorp uitkomen. Dus dat is een maatregel die je bij voorkeur niet neemt. Die we wel een paar keer hebben moeten nemen. Ja, die, die drukt in de zomer. Hè. Was, dat, was daar eigenlijk wel op voor te bereiden? Want dat, ja, dat is dan inderdaad zo'n crisisteam... die daarop zit, maar ja... Deze situatie heeft zich nooit eerder natuurlijk afgespeeld. Hoe was dat om dat allemaal zo snel te regelen? Ja, we hebben dat heel, heel, heel scherp moeten, moeten opzetten. Uh, en dat is ook wat ik een beetje noem met trial and error geweest. Dat je ziet dat bepaalde maatregelen die je instelt heel goed werken en andere weer niet. Um, en we hebben, kijk, het, het, als je het over de caper beschouwt, hebben we een combinatie gehad van een crisis... Heel warm weer en ook nog een gevaarlijke zee op een gegeven moment. Nou, dat ja, alles bij elkaar opgeteld mag, ja. dat was, is een aantal dagen een, een, een mix geweest... van echt heel goed moeten sturen. Nogmaals, daar probeer je uh, echt de harde ingrepen zoveel mogelijk te beperken. Ja. En, het, en het ook zoveel mogelijk zijn beloop laten hebben... dat mensen ook gewoon naar Zandvoort toe kunnen komen. De horeca was open op dat moment. Um, maar dat is wel heel erg sturen geweest. En we hebben ook hele rare dingen gezien. We, uh, normaal heb je een curve... Uh, waarbij je ziet dat nou, over de dag heen mensen Zandvoort inkomen en weer uitgaan. En dat loopt op en dat gaat weer weg. En ineens zagen we ook dat er aan het einde van de dag... meer mensen naar Zandvoort toe kwamen ja. dan Amerika. Dat, nou, dat is eigenlijk nog nooit vertoond. En dat, dat is echt het gevolg geweest van het feit dat heel veel mensen niet naar het buitenland gingen. Niet op vakantie. En aan het einde van de dag bijvoorbeeld in Amsterdam denk ik... Hey, hé, ik ga nog even naar het strand. Ja, ja het was niet... Uh, ik, ik heb er ook, uh, dat ik naar, van Haarlem naar uh, Zandvoort moest... dacht ik echt van ik sta in de file wat is dit? Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. Nou, en nogmaals, dat, dat, uh, uh, ik weet niet beter dan dat op hele warme drukke dagen... je in de file staat. Dus, ja, van ouder, ja. toen maar ik nog in Arnhem woon, dus zei dat. ik dan ga ik op de fiets. Maar dat dat zo door de dag uh, verspreiden, uh, dat was nieuw. En um, wat wij dus ook nu heel goed doen, is evalueren wat is er gebeurd. Uh, welke, uh, eh, als het straks weer normaal wordt, wat ik echt hoop... Wat zijn dan de dingen waarvan we zeggen dat was echt corona en dat laten we achter ons? Wat zijn structurele ontwikkelingen? Er komen nog een hele hoop huizen bij in de Randstad. Dus je weet ook, die mensen willen straks ook allemaal een keertje ja. naar het strand. Dus wat ja. hebben we ook geleerd de afgelopen periode? Um, we hebben bijvoorbeeld heel scherp de monitoring, zoals dat heet, gedaan. Um, en daar echt, echt goede systemen op losgelaten. Zodat je precies kan zien hoeveel mensen er in en uit gaan. Nou, dat, daar kunnen we in de komende uh, uh, jaren heel veel gebruik van maken. Ja, ja, ja, nou ja. ja, en uh, de, de, ja, die drukte inderdaad. Dat is iets wat ook de luisteraars thuis en in de Zandvoort... dus dat is echt iets wat 2020 voor Zandvoort echt veel heeft betekend... die drukte en uh, hoe daarmee om is gegaan. Ik denk dat het ook wel als u als burgemeester... dat dat uh, nogal wat verantwoordelijkheid uh, met zich meebrengt. Uh, maar dan toch even nog om een ander onderwerp aan te snijden. Want 2020 uh, was natuurlijk ook het jaar dat we de 75 jaar vrijheid vierden. En het is misschien een beetje een gekke overgang... Maar op 4 mei, in het teken daarvan, gaf de koning ook een speciale toespraak op de dam. Op een lege dam. Dat, dat is ook een beeld wat, ja, dat, jij, dat vergeet je ook blijft, nooit ja. meer eigenlijk. Op een lege dam. En daar gaf hij de toespraak met de woorden niet normaal maken wat niet normaal is. De hele toespraak al met al en die hele ceremonie. Wat heeft dat met u als burgemeester persoonlijk? Wat haalde u uit die boodschap? Ja, ik heb die, die toespraak natuurlijk gezien eh, op, op het niveau van inderdaad een lege dam. Nou, ik heb tien jaar om de hoek van de dam gewoond. En ben denk ik al die jaren eh, altijd bij de, bij de herdenking geweest. Dus ik weet hoe indrukwekkend het kan zijn om op die dam helemaal vol met mensen te staan. En als je dan op de televisie die lege dam ziet, dat is bizar. En het had, Ik vond het iets heel bijna spookachtigs hebben. Ja. Uh, uh, ook de hele setting en de manier, hè, uh, het, is, het is natuurlijk toch een, een plechtigheid waar mensen ook heel sober gekleed gaan, dus dat kon, dat kon ik een paar ook. Um, en wat mij in die speech wel heel erg bijgebleven is hoe open de koning op dat moment eigenlijk was over het verleden waarin hij zelfs ook zijn eigen groot, uh, overgrootmoeder um, mm. ja, niet spaarde om het maar zo te zeggen. En, um, dat is ja, natuurlijk wel een uniek moment geweest in de, in de geschiedenis... Eh, dat een koning zich zo op die manier uitlaat over het feit dat hij zegt... we hebben hè, weggekeken in die periode. En eigenlijk dat, dat tot een normaal gemaakt, terwijl dat het absoluut niet was. Um, ja. En dat vond ik heel indrukwekkend. Dat, dat, uh, en dat zal me altijd wel bijblijven. Ik weet dat ik, ik zat echt naar die speech te kijken. En toen hij die woorden uitsprak, dat ik echt naar mijn vrouw keek... En, elkaar aankijken, wat zegt hij nou? Ja. En, uh, ja, dus dat, dat, dat zal me altijd bijblijven. Zo'n zo boodschap die kunnen we eigenlijk ook wel meenemen voor volgend jaar. Zeker, zeker. En uh, kijk, wat natuurlijk het, het, het, het, ja, hè, we praten toen over een periode. dat er een vreemde bezetter uh, in, ons, uh, in ons land uh, rondliep. Um, en um, tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat ik zo ontzettend onder de indruk ben van wat er de afgelopen periode in deze crisissituatie ook is losgekomen bij mensen. En de creativiteit op basis waarvan mensen elkaar helpen, voor elkaar opkomen. En natuurlijk, de lontjes zijn ook kort. En, en, en de irritaties lopen op en ik merk dat ook in mijn huis. Ik heb twee zoons die wonen in Amsterdam, maar die zijn nu eventjes in quarantaine bij mij thuis... omdat ze met opa en oma kerst willen vieren. Ja. Dus die mogen even een tijdje de deur niet uit. Nou ja, die zitten ook wel een beetje tegen het plafond aan af en toe. Um, en goed, dat is in de hele samenleving zo. En toch moet ik zeggen dat de, de, over het algemeen de rust en de wijze waarop mensen daarmee ja. omgaan. Um, dat is uh, zeer, um, nou ja, ik ben daar van, echt van in. Zeker, zeker. En uh, ja. we, we praten daar zeker zo nog even over door. Dan ook uh, over Zandvoort en alle dingen die daarvoor komend jaar nog uh, op de planning staan. Maar uh, ja, wat uh, 2020 voor iedereen toch wel een beetje bij elkaar hield is de muziek. En dan misschien wel speciaal van Danny Vera. Hij staat niet voor niks op nummer 1. Dit is een andere single van hem. Hold on to let go. Tot zometeen. And a message for the lonely Get my head high. Get my soul shining. Get my tears flowing. Get the wheels turning. Get the sunshine. Get a Get away. Denny Vera met het nummer Hold on, let go. En uh, toepasselijk begin maart dit jaar uh, uitgebracht. En uh, ja, toen is alles eigenlijk een beetje begonnen. En ook de tijd van hoop die we dan moesten vasthouden. Maar uh, de burgemeester zit hier natuurlijk uh, ook nog. Uh, en u heeft wel een, uh, iets met Denny Vera op een uh, bijzondere manier, zeg maar. Nou, het, het, het grappige is, ik heb zes jaar uh, in Middelburg gewoond. Toen ik uh, in Terneuzen werkte. Uh, en toen ging ik altijd naar het Smulhoekje. En daar stond ik altijd zondagavond in de rij met Denny Vera. En toen was hij nog volstrekt onbekend, maar wel een hele aardige man. we hm. um, ja, maakten af en toe een praatje. En uh, Ik vind het ontzettend leuk dat hij uh, ja, vanuit het verre Middelburg op deze manier is doorgebroken. Helemaal fantastisch dat hij nu, nu natuurlijk ook op uh, één in de top 2000 staat. Geweldig uh, ja. ja. is en dat. Zij, dat zijn hem ongelooflijk gegund. Want ja. de man werkt er heel hard voor. Ja, hij hey, verdient het ook ja, gewoon. Zeker. zeker. Hij verdient het ja. ook. Ja goed, Prachtig prachtige muziek inderdaad. Maar goed, we zijn uh, inmiddels in de, in de chrono chronologische volgorde uh, aan het einde van de zomer gekomen. Ja. Om 2020, want daar waren we gebleven. Toen werden we toch weer geconfronteerd met uh, wederom oplopende coronacijfers. Maar dan uh, even heel iets anders. Tegelijkertijd ging de gemeenteraad in Zandvoort natuurlijk ook uh, uh, op uh, volle toeren gewoon door. Uh, ja, hoe kijkt u eigenlijk terug op het Zandvoortse politieke jaar? Want daar dat is natuurlijk ook niet onbewogen ge gebleven. Zeker niet, maar um, dat wist ik toen ik solliciteerde als burgemeester van Zandvoort. En, um, dat het, uh, en uh, ja, eigenlijk in alle gemeenten kan het politiek uh, spoken en, en, en druk zijn. Um, het, we hebben natuurlijk ja, ook, ook uh, een jaar gehad met een, uh, op een gegeven moment ook een breuk... Uh, waardoor er een uh, nieuw college moest komen en ook een uh, nieuwe coalitie... Aan de ene kant is dat natuurlijk heel lastig als dat midden in een crisis gebeurt. Aan de andere kant vond ik het ook wel weer een geruststelling... dat de, de politiek ook zijn beloop heeft ook in een crisissituatie. En ja, waar politiek bedreven wordt, daar horen emoties. Daar hoort ja. ratio en daar kan het hoog oplopen. En dan kun je het af en toe zo dusdanig met elkaar oneens zijn... dat je ook zegt, nou, het is beter om uit elkaar te gaan. Um, dus dat liep allemaal gewoon door. Ik het dat dat natuurlijk wel apart uh, ging, want we hebben heel weinig fysiek kunnen vergaderen. Dus dat betekent dat je moet omschakelen... Ja. om met zo'n gemeenteraadsvergadering... plotseling allemaal achter schermpjes te gaan zitten. Ja. Uh, en de ene uh, pakt dat heel makkelijk op... en de andere vindt dat best ingewikkeld. Uh, ik moet zeggen, ik moest er ook heel erg aan wennen. Je moet dat ook uh, als voorzitter... moet je dat ook op een andere manier uh, aansturen, zo'n vergadering. Dus dat, uh, dat was allemaal nieuw. Uh, en tegelijkertijd, ja, de politiek is wel gelukkig gewoon doorgelopen. En, uh, en uh, ja, ja. de besluitvorming gaat ook gewoon door. En dat moet ook. Ja, en, en, en uh, genoeg uh, altijd natuurlijk te doen in de Standvoortspolitiek. Uh, uh, het kerstreces is natuurlijk net ingegaan, maar uh, uh, daarmee komen we ook automatisch het nieuwe jaar van, uh, van de Standvoortspolitiek. Wat uh, zijn volgens u de grote uitdagingen voor uh, de gemeenteraad, het college? Nou, er liggen een, een paar hele grote uitdagingen. In de eerste plaats is dat natuurlijk de vraag als we straks door deze crisis heen komen. En niemand kan voorspellen hoe dat loopt. Uh, ik, heb, ik ben echt opgehouden om twee, drie maanden vooruit te zeggen, zo wordt het. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat het vaccin echt... Uh, er gaat komen. Uh, en de vraag is, hoe lang duurt het voordat dan ook... voldoende mensen ingeënt zijn... zodat we weer een beetje terug kunnen naar het normale leven. Um, maar het... de moed erin houden. Um, en, uh, de ondernemers die het zo... ongelooflijk zwaar hebben. Bewoners die hun baan kwijtraken. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we zorgen dat we... voldoende stabiliteit bieden? Uh, iedereen kijkt toch veel meer naar de overheid. De uh, meeste... Mensen um, ja, zien ook wel dat daar wel heel veel vandaan komt en vandaan moet ja. komen. Dus dat is ook als bestuurders ligt dat een hele grote verantwoordelijkheid... om dat het komende jaar goed, uh, goed uh, aan te vliegen. Een ander punt, um, ja, wat politiek gezien natuurlijk heel belangrijk wordt... is hoe gaat het parkeerbeleid eruit uh, zien. Um, dat is altijd goed voor heel veel vuurwerk politiek gezien. Maar dat is ook wel echt een, een absoluut speerpunt... waarvan ik zeg dat moet echt voor die, voor die verkiezingen zou het heel goed zijn als dat gebeurt. Verder zou het natuurlijk fantastisch zijn als er besluitvorming komt op een aantal grote projecten. Want we hebben een dringend behoefte aan woningen en aan ontwikkelingen. Ik kom veel investeerders tegen die zeggen van we willen dolgraag investeren in Zandvoort. Dus planvorming is heel erg belangrijk. En natuurlijk als laatste staan we gelukkig weer op de, op de kaart, op de kalender voor de Formule 1. Ja. Ja. Um, en alle voorbereidingen waren natuurlijk klaar toen dat moest worden afgeblazen. En ik herinner me de teleurstelling, Ik heb dat ook echt genoemd. Dat was een ballon die leegliep. Uh, het is alsof je een kind vertelt uh, uh, de, de avond ervoor dat ze verjaardag niet doorgaat. Ja, dat nou, dat... dat um, dus ik ben ontzettend blij dat we weer op die kalender staan. En uh, nogmaals, met alle vragen die daarbij komen. Ja? Ja, Hoe ver zijn we dan rond het virus? Um, vind ik dat fantastisch. En dat mm -hmm. wordt natuurlijk gewoon als dat allemaal kan, een fantastisch feest. En ja. daar heb ik nu ongelooflijk oh, ongeloofl veel zin in. Ja, ik ook. Ja, dus dat en, wordt, uh... wordt, <laughs> maar dat zijn een beetje de uitdagingen. Ja, en uh, uh, en, ja, en wat ik, misschien nog wel één ding, hè, er komen natuurlijk verkiezingen aan. Niet uh, de landelijke verkiezingen, die komen natuurlijk aan... maar het jaar erop, de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, ja, je zal ook zien dat partijen zich terecht nu ook warm gaan lopen daarvoor. Ja. Uh, en tegelijkertijd ja, is de stabiliteit en, het, en het, het, het nu ook het voortgaan van het politieke proces wel heel erg belangrijk in deze periode. Ja, ja precies. Ja, u haalde ze net al even aan de ondernemers, de ondernemers. Ja, voor hen, voor al de ondernemers is het een lastig jaar geweest in 2020. Maar vooral voor ons, onze badplaats natuurlijk, die gewoon draait op onze ondernemers. Dat kan je eigenlijk wel zo zeggen, de horeca, de sfeer die dat met zich meebrengt. Ja, wat zegt u tegen hen, tegen al die ondernemers? Kunt u... Kunt u enig perspectief eigenlijk bieden voor 2021? Ja, nogmaals, um, ik, ben, ik, ik ben geen viroloog. Ik ben geloof ik de enige niet-viroloog in het land. <laughs> um, en ik heb ook. Ik kom wel uit een familie van artsen, maar ik heb geen verstand van vaccins. Um, dus ik, ik ga ervan uit dat we de boel onder controle gaan krijgen. Uh, en die datum van 19 januari, die nu geldt, daarvan hoop ik oprecht dat we weer daarna gewoon, en al is het getemporiseerd... weer naar een min of meer normale situatie kunnen. En ik hoop oprecht dat die ondernemers die nu het zo zwaar hebben... dat die in staat zullen zijn het hoofd boven water te houden... en straks inderdaad gewoon door te kunnen starten. En ik las vandaag een interview met Robke Hoekstra... die zei van ja, als het eenmaal weer kan... dan, hè, dan mag je de verwachting hebben dat de, de economie ook weer gaat draaien. Iemand had het zelfs over de nieuwe Roaring Twenties als we hier doorheen zijn... Ja. Namelijk een, een periode van bloei en uh, nou, ook, ook het feit dat iedereen ja. ontzettend behoefte heeft... om weer uh, uit te gaan en, en leuke en mooie dingen te doen. Ja. Dus um, het bieden van dat perspectief, dat is natuurlijk heel erg belangrijk in de richting van ondernemers. En tegelijkertijd, je zal er maar aan staan, je zal een horecaonderneming hebben... Uh, en je zal op dit moment gewoon rond deze kerstdagen, waar je normaal uh, volle bak hebt, niet open kunnen... Dat is ja. groeizwaar. Ja, precies. Heel frustrerend. Je ja. zou, u zou het voor de... het nieuwe jaar natuurlijk ook uh, als burgemeester zelf misschien wel een soort persoonlijk doel hebben of zo. Uh, wat, uh, wat gaat u maken van 2021? Ja, ik hoop oprecht dat. Um, uh, nou ja, dat, waar ik het al aan het begin van het interview over had: dat, um, dat invulling geven aan die burgervaderrol door dat persoonlijke contact met mensen wat ik nu op een andere manier moet invullen... Dan, uh, dan onder normale omstandigheden... om dat weer goed op te pakken. Want daar heb ik uh, uh, ja, echt... echt uh, dat, ik hoop dat het zicht daarop is... omdat ook, dat, dat weer mogelijk wordt. Mm -hmm. Want het, het, het dagelijks contact... en het ook echt iets... Ik merk ook in je rol als burgemeester... kun je ook echt wat betekenen voor mensen. Niet dat je op alle vragen antwoorden hebt... maar gewoon een luisterend oor... Uh, af en toe een schouder uh, waar mensen op uit kunnen huilen. Nou, uh, die rol kunnen vervullen... Uh, dat uh, los van alle andere zaken die spelen. Hè, met het, uh, uh, rond de crisisbeheersing. Uh, rond ook ongetwijfeld een zomer weer met uitdagingen. Um, het invullen van dat deel, daar uh, kijk ik weer erg naar uit. Ja, wat, uh, wat zijn uw wensen voor 2021? Nou, ik heb um, niet zo heel veel persoonlijke wensen. Um, behoudens dat ik uh, echt voor... Ik heb twee zoons, van 21 en 18. Um, die allebei studeren en die nu bijna alleen maar achter schermpjes zitten te studeren. En als ik één hoop heb, is het voor de jeugd en voor de jongeren... dat ze gewoon weer normaal terug kunnen naar hun normale leven. Uh, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar um, ja, de focus van um, die crisis die, die komt gelukkig ook wat meer op de gevolgen voor de jeugd te liggen. Het is dus niet voor niets dat er zo ongelooflijk veel kinderen ook in de jeugdzorg terechtkomen op dit moment... Ja. Um, dus dat perspectief voor de jeugd... dat is echt mijn wens dat daar... Uh, nou, wat, dat dat, dat wat, wat, wat beter wordt. Want dat, dat. Dat, dat gun, is, het, uh, uh, gun het ze zo. Als je jong bent, moet je gewoon... naar buiten kunnen. Moet je je kunnen uiten. En moet je gewoon met leeftijd genoten kunnen uh, maken. Dat is een hartstikke mooie wens. En ik hoop dat die aankomt bij de luisteraar. Dan nog even tenslotte... heb ik nog een vraag voor u. Heeft u uh, voor de zandvoorders, dus voor de mensen die nu luisteren... nog een boodschap uh, aan de vooravond van de feestdagen... En met, uh, het nieuwe jaar in het vizier, Heeft u nog, wilt u nog wat zeggen? Ja, dat, wat, wat natuurlijk zo is, is dat eh, corona gaat niet aan Zandvoort voorbij. We hebben ook besmettingen en er overlijden ook mensen in onze gemeente. Ja. Um, dus in eerste instantie voor iedereen die getroffen is... Uh, in welke mate dan ook, die wil ik echt heel, heel veel sterkte wensen vanaf deze plek. Want um, ja, het zal je overkomen uh, en tegelijkertijd... Um, ook alle mensen die op een andere manier getroffen worden, hetzij als ondernemer, hetzij dat je geen familie kan ontvangen. Het zijn natuurlijk hele rare kerstdagen, maar ik hoop oprecht dat we naar een betere situatie kunnen in 2021. En ik wil echt vanaf deze plek iedereen toch een hele warme en mooie kerst toewensen. En een heel, heel gelukkig en goed en beter 2021. Dank u wel. Dat is een heel, hele mooie. Dank u wel voor uw komst. En, uh... Ook u wens me fijne dagen en een uh, mooi, gelukkig yeah. nieuwjaar. Graag gedaan. luisteren naar deze eerste twee uur 2020 20 onder controle. Lucie, jij ook bedankt en oprecht hele Klacht. fijne feestdagen. Jij ook en de luisteraars ook. Hele fijne feestdagen. Maak er iets gezelligs van. En tot volgende keer. Tot volgende keer. En wij zijn er zometeen nog met 2020 onder controle. Hemel en het teken van de jongeren. Tot zometeen in uur 3 en 4 van 2020 onder controle.